Het is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is vorig jaar gegroeid met 2,7 procent. De groei komt vooral door de toegenomen werkgelegenheid... en doordat consumenten meer uitgaven, zegt het CBS. Het aantal banen steeg vorig jaar naar een recordhoogte van 10,4 miljoen. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit... en het aantal openstaande vacatures overtrof het oude record uit 2008. Bij de parlementsverkiezingen in Finland... is de Sociaaldemocratische Partij net de grootste geworden. De SDP behaalde 17,7 procent van de stemmen... en dat is maar net iets meer dan de rechtse Finse partij... voorheen de ware Finnen. Zij kregen 17,5 procent. Het is voor het eerst sinds 1999... dat de Sociaaldemocraten de grootste zijn in Finland... Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden... voorafgaand aan de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus van woensdag. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De ME greep in met een waterkanon toen Ajax-fans fakkels afstaken. Onder de fans waren kinderen en mensen in rolstoelen. De supportersvereniging van Ajax noemde de politieactie buitenproportioneel. In Rusland is Mirjana Markovic... de weduwe van de voormalige Servische president Milosevic overleden. Ze had een grote invloed op de politieke beslissingen die haar man nam... die in 2006 overleed. Zo was ze onder meer zijn politieke adviseur... tijdens de oorlogen in Kroatië, Bosnië en Kosovo. Mirjana Markovic was 76 jaar. Het weer, vannacht brede opklaringen... en in het zuiden kans op lichte vorst. Overdag eerst bewolking, later veel zon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 learn to lose Too real. And every time I feel a sabotage I start running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 Tento side like me round here. If you slip you oh, catch oh. your high one I shot couple cover I'm down one yeah. Belvedere yeah. in the rear of the club Pulled up on dubs And so we about to go That skin trying to make it mm -hmm. on the spit. Where you been, girl? You and your friend need to come to yeah. the back. We got it locked down. Your white t shirt or a three piece suit. Don't matter what you wear, all that matters is who you with Some jiggy, some straight grind. Yeah. All up in the clubs to have a good time. Oh. Hey, a party uh -huh. uh -huh. Girls is on the way, but up a cardiac. Uh -huh. My uh -huh. and my talking all it. Yeah. No, I can't forgive. Put your hands up, storm up Everybody put your hands up, storm And the beat comes back around Everybody do the Concentrating, I'm feeling right With the sun shining down on me I put my hands off into the light I was walking down the street Concentrating, I'm feeling right With the sun shining down on me I put my hands off into the light Can't break. Oh, I didn't want you to crawl fucking